Gert Kluk met het NOS-journaal. Serious Request, de radioactie die rond kerstmis wordt gehouden... voor een goed doel, wordt niet meer door dj's vanuit een glazen huis verzorgd. Dit jaar trekken dj-teams door het land om geld in te zamelen. Dat maakte dj Sander Hogendorm vanmorgen bekend op 3FM. De dj's voeren door het hele land opdrachten uit... die het publiek heeft bedacht. Het geld wordt ingezameld voor drie doelen van het Rode Kruis. Het is nog niet bekend welke dj's meedoen. De fabrikant van de elektrische bakfietsen van het merk Stint... laat alle 3500 exemplaren die in Nederland rondrijden onderzoeken. Veiligheidspunten worden nagelopen en onderdelen worden preventief vervangen. Aanleiding is een dodelijk ongeluk op een spoorwegovergang in Os... waarbij vier kinderen in een stint om het leven kwamen. Mogelijk was er iets mis met de remmen. De anti-rooklobby wil dat de rechter... die de zaak tegen de tabaksindustrie behandelt, zich terugtrekt. Advocaat Fiek heeft hem daarover een brief gestuurd. Hij zou tijdens een etentje hebben gezegd dat roken ieders eigen verantwoordelijkheid is. Advocaat Fieks stelt daarom dat de rechter voor ingenomen is... zo hoopt dat hij uit zichzelf opstapt, zodat een wrakingsverzoek niet nodig is. De kandidaat voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh... wordt opnieuw beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een voormalige medestudenten stelt dat Kavanaugh haar in de jaren tachtig... zijn geslachtsdeel in haar gezicht heeft geduwd op een studentenfeestje... Deze week wordt de andere vrouw die de rechter heeft beschuldigd... gehoord door een commissie van de Senaat. Tiger Woods heeft voor het eerst in vijf jaar weer een golftoernooi gewonnen. De voormalige nummer 1 van de wereld schreef in Atlanta... het Tour Championship op zijn naam. De 42-jarige Woods deed voor het eerst sinds 2013 weer mee... aan het toernooi voor de beste 30 golfers van het seizoen. Woods worstelde met rugblessures en had privéproblemen. Het weer verspreidt over het land buien... Ook periode met zon, het wordt 14 of 15 graden. De rest van de week, vrij herfstweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even aan de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zo in het begin van de uur 2 hoorde je een groot hit van alweer heel veel jaren geleden. En er was een plaatje waar er nogal een verhaal achter zat. Zou de muziek gestolen zijn of zo van een andere single? Nou ja, uiteindelijk heeft die Robin Tick die daar een hit mee had... er niet veel aan overgehouden aan deze single, The Blurred Lines. Inmiddels 7 over 3, welkom terug. Zandvoort op zaterdag, uur 2, met daarin de volgende onderwerpen. Ja, naar de volgende plaat gaan we gelijk live schakelen met Joop van Es... want die is voor ons aanwezig op Duintjesveld bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen Monnikendam. En uh, de, die wedstrijd is om drie uur begonnen. We, zijn natuurlijk al altijd, we waren altijd gewet om half drie, maar de thuiswedstrijden beginnen nu om drie uur. En wellicht dat Joop ons kan uitleggen waarom dat aanvangstijd is veranderd. Goed, uiteraard rond de klok van half vier de eh, evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want ondanks het feit dat het seizoen voorbij is... zijn er nog genoeg leuke evenementen die uw aandacht verdienen. En verder natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En Katty is inmiddels de bak ingegaan, het jan in. Ja, om drie uur. En morgen om twee uur dan komt ze er weer uit, uit de koepel in Haarlem... Zojuist om kwart voor drie hebben we met haar gesproken. Goeie actie. Pink uh, uh, Turtle Foundation. Daar vind je alle informatie over de actie uh, op. En wij gaan weer een lekkere muziek voor je draaien. Hier is Justin Timmerleek. en Say Something. somewhere mm -hmm. I wanna go there Still I don't go Still in my heart somewhere There's melody and harmony For you and me tonight I hear them call Deze Justin Timberlake was het wederom heets. samen met uh, Chris Stapleton, je hoort say something. 12 minuten over drie. Ja, we gaan uh, dit eerste, of het nieuwe seizoen van het uh, voetbal overschakelen naar uh, Duintjesveld. Naar Joop van Ness. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heren en luisteraars. Ja, welkom op Duintjesveld weer. Zoals Albert-Jan en mij begroeten met gelukkig nieuwjaar. Ja, mooi hè, mooi hè. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, de allereerste wedstrijd en absoluut niet tegen de minste boel. Want uh, we spelen thuis tegen Monnikendam. Monnikendam is vorig jaar derde geworden in de tweede klasse. Op een haar na de na-competitie gemist. En uh, het is echt een ontzettend sterke ploeg. Dat blijkt ook nu, want we spelen nu uh, in de tiende minuut. En uh, de eerste vier, vijf minuten waren voor Zandvoort. Maar nu is echt uh, Monnikendam wel de sterkere boeg. Ze wel veel op de helft van Zandvoort. Maar Monnikendam, waar we het laatste tegen gespeeld hebben, dat was in 2014. Het jaar, uh, het seizoen eigenlijk dat, dat Zandvoort degradeerde. En in november werd er toen thuis, dus hier op Zandvoort, verloren met 1-6. Goedemorgen, dat is nogal wat. En uit werd er verloren met 4-2. Dus ja, um, we kennen Monneke Dam. En Monneke Dam is, zoals ik zei, vorig jaar derde geworden. En ik heb met een van de bestuursleden gesproken. Er is niemand weggegaan. Het is een hele homogene ploeg die uh, echt goed kan presteren en heel snel is. Ze hebben een, een, een spits van ongeveer 3 meter. Het zal weinig schelen zo'n beetje en uh, ja, ze uh, spelen goed, houden de bal goed in de ploeg en nu zijn ze weer aan het uh, uh, uitverdedigen. Zandvoort nu, in de uh, nee, het is geboten voor een vrije schop. Monikendam mag het nemen, op het middenveld. Maar Zandvoort uh, is uh, zo goed als compleet. Uh, wie we missen en uh, denk ik dat het toch wel een groot gemis is, is Milan-Berk Belekamp, de, de centrale verdediger van Zandvoort, die uh, al echt een jaar of drie echt die verdediging stuurt en die wordt nu gemist. Voor hem in de plaats in ieder geval is Olivier Rifai, een speler die bij AFC vandaan is gekomen. Een grandioze voetballer, maar ja, als je met z'n tweeën staat, dan gaat van vertrouwen. een goede kans voor de Castelfries, maar de keeper van Manneke en dan moet je eens kijken hoe de jongen heet, dat is Dean Schilder. Die pakt die bal voor de voeten van de vlies weg. En dus Zandvoert is nu weer bezig op de helft van Monnikerdam. Monnikerdam mag uitverdedigen. En hij doet dat heel rustig aan. Speelt de bal een paar keer breed via de nummer 8. Uh, dat is uh, Samir Mustafa. En die gaat die bal weer terug. Terug naar linksachter. Net linksachter uh, Jesse Praspinnings en er wordt een verkeerde paas gegeven. Maar dit is uh, toch weer in de voeten van Monnikerdam. Die nog steeds heel rustig die bal in de ploeg houdt en uh, kan uitverdedigen. En, uh, nu naar het middenveld en daar gaat die bal komen. Nee, weer terug. En steeds achterin en Sandvoort uh, die doet er niks tegen. Uh, zet wel een beetje druk op het middenveld, maar daar houdt het ook echt helemaal mee op. Nu dan, Monnikendam, via de rechterkant. De mooie dieptepaas op de nummer 7, dat is uh, Robin Schaafs. Die uh, kan het, kan die, nee, stond er toch gelukkig, uh, Rav, uh, Olivier Raffi-Ivaai pakt die bal op en gaat ermee mee naar voren. Daar komt uh, Nuitse Berg. berg. Aan de bal. Berg speelt een diep, nee, slechte paas van Berg. En uh, het is uh, Zandvoort die de bal, nee, toch weer terug. Ten koste van een overtreding gaat Monnikerdam toch weer de bal uitnemen. Goed, we spelen in op dit, ondertussen in de dertiende minuut. De Zandse zijn 0-0, maar het zal echt een spannende wedstrijd worden, Rob. Heel mooi, uh, Joop. Nog even één vraag. Waarom beginnen we nu om drie uur in plaats van half drie? Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. De trainer van Zandvoort is Sanier, Sainier, wat even die wil graag ook bij het tweede aanwezig zijn, <tie> want uh, dan heeft hij ook weer wat invloed op die spelers. Dan kan hij ook zien welke spelers klaar zijn voor het eerste. En de tweede, dat is, uh, dat is nog bezig als Samford om half drie gaat spelen. Vorig jaar werd het ook ingesteld, drie uur Samford thuis. Ja, bij een uitwedstrijd dan weet ik niet. Dus sommige zijn half drie, sommige half twee, sommige drie uur. is af achterop. We houden het in de gaten en komen straks weer bij je terug. Dankjewel Job voor dit moment.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 I must cry. Zojuist hoorde je het van uh, Jan van De wedstrijd van vandaag tegen Dam is begonnen om drie uur. Daar op uh, Duitsersveld. Gezellig druk en uh, een mooie wedstrijd met heel veel spanning. En straks even na half vier dan komen we weer terug bij jou voor het vervolg van die wedstrijd. Achter Jan van draaien we deze voor Forner en I want to know what love is. Meer muziek nu. Hier is House -tabbed. Ja, vanmiddag zo even na twee uur vroeg ik het aan uh, Albert-Jan. Aan mijn collega, wat heb jij deze week allemaal gedaan? Hoe was jouw week? Nu heb ik toch een lijst voor me, Albert-Jan. Nou weet ik wat jij deze week gedaan hebt. De Guilty Pleasure-lijst. Uh, ja, klopt. Ja. ja leuk. YouTube, wat staan daar uh, voor uh, mooie platen in allemaal? Ik, ik zei vorige week toch altijd de uitzending van... nou, we gaan een playlist maken alleen met Guilty Pleasures. Ongelooflijk. Dus dat heb ik dit weekend maar even in ieder geval de top 40 uh, ingevuld. En jij hebt er inmiddels ook een paar nummers bij, op, aangevuld. Dus... Af en toe krijgen we ons een heel guilty pleasure plaat. Goed, uh, terug naar de realiteit. Terug naar het rookbeleid van de Zandvoortse sportverenigingen. Roken en sporten kan eigenlijk niet samen. Toch is roken bij veel sportverenigingen toegestaan. En uh, de Zandvoortse krant heeft een rondje langs de velden gemaakt. En de diverse sportclubs hebben al de diverse maatregelen daarvoor getroffen... om het in ieder geval niet te stimuleren. In de, de raadsbreed aangenomen sportnota... dat was toen nog een werkstuk van de voormalige wethouder Gert Tonen... was onder andere opgenomen beleidsvoornemens... ten aanzien van roken op en om de sportvelden. De gemeente kan roken in principe niet verbieden in de buitenlucht... maar kan wel stimuleren dat het roken vermindert of zelfs stopt. Dit is een navolging van het landelijke beleid. De politiek stelt zich op het standpunt dat de anti-rookbeleid... zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd op vrijwillige basis. Het CDA heeft begin 2018 zelfs gevraagd om... De als gemeente Zandvoort aan te sluiten... bij de andere anti-rooklobby richting de fabrikanten. Voor zover bekend is hier nog geen actie op ondernomen. De sportraad, die net in de nieuwe samenstelling is aangetreden... heeft destijds de sportnota enthousiast ontvangen... en men zal de komende periode de ontwikkelingen... op het gebied van het rookbeleid monitoren... en op de agenda plaatsen. Sportservice Heemstede Zandvoort, een van de mede-auteurs van de nota... is uiteraard enthousiast over de nota... en men zal waar nodig ondersteuning bieden... Conclusie is dat diverse verenigingen doende zijn... om het ontmoedigen van roken op en bij de sportvelden vorm te geven. Ook duidelijk is dat iedereen van de voornemens van de gemeente op de hoogte is. Dat is een goede zaak. Dankjewel Albert-Jan. Ja, hier is hij dan, hè. Eén van die guilty pleasures uit de lijst. Perhaps love.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 My memories of love will be all to you And some say, say love is holding up and, and some say letting go And some say love is everything And some say they don't know Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like fire a fire in it's cold and outside, thunder over your If I, I should live forever, forever and all my dreams come true, my memories of love will be all true. Ja, echt zo'n uh, kippenvel momentje, hè? <laughs> Deze. John Denver en <laughs> Perhaps Love. Nou, mocht je ook een guilty pleasure hebben... een plaatje die je graag nog een keer terug wil horen op de radio... laat het ons weten. En dat kan via de Facebook-site van CFM. Laat even een berichtje achter. En als we hem hebben natuurlijk, draaien we met alle plezier... op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. Ik zal meteen om half uur gaan We doen de evenementagenda. Weer een hele stapel papier, dus er is de komende dagen weer voldoende te doen. Maar eerst, let's talk about sex. Weer zo'n plaat uit de piratentijd, hè? destijds de jaren 80. Je de One Way en Let's Talk About Sex. Inmiddels uh, even een half vier, tijd voor de evenementagenda. Allereerst beginnen we met vanavond, want dan is het nog even lekkere emmeren door de middelbare meiden. en Dat is een cabaretvoorstelling in Theater de Krocht. Het begint om half negen en wellicht dat er nog kaarten te we krijgen zijn. Maar kijk dan even op de website van Theater de Krocht of bel even of... In ieder geval gaat het dan om 8 uur heen, en wellicht dat er nog wat kaarten te krijgen zijn. Even lekker emmeren door de middelbare meiden. Vanavond Cabaret van Sterling Theaterkrocht. En het begint allemaal om half negen. En morgen, morgen gaan we naar het circuit Zandvoort. Want dan is het tijd voor de DNRT 12 uur race. De stichting DNRT organiseert langs de langste endurance race van het seizoen op 23 september. Vandaag rijden ze die trouwens in Assen. En Assen met morgen erbij opgeteld. Dan kom je op 12 uur. En de wedstrijd kent een lengte van uh, 12 uur, zoals gezegd. Een extra bijzonder, een dag om ervoor uh, hebben dezelfde auto's... al een 12 uur gereeden, gereden op het TTT-circuit Assen. In totaal kom je nou op de 24 uur van Nederland op twee circuits. De toegang tot dit evenement is gratis. Duinen, hoofd en de paddock en zijn vrij toegankelijk. Oké, okay, ja, Jop ja, ja, ja, nou, van een dan. doelpunt. Oké, okay, nou, ga je gang. Uh, even kijken hoor, sorry. Een, een doelpunt van Jop van ja, 28e minuut. En het zat er al een beetje aan te komen. Monnikerdam is een heel sterke ploeg. Een prachtig mooi doelpunt. Uh, Zandvoort staat met 0-1 achter. Goed, gaan wij door. Uh, dan gaan wij naar uh, 27 september. Want dan is er weer behendigheid te testen tijdens de mobiliteitsrace. De mobiliteitsrace is de, rol, de rolstoel en scootmobiel race van Zandvoort. De race is onderdeel van de jaarlijkse mobiliteitsdag. Die wordt georganiseerd voor Zandvoorters die door een beperking gebruik maken van een voorziening... zoals een rolstoel en een scootmobiel. Dit jaar is de mobiliteitsrace op donderdag 27 september... van half twee tot vier uur op het terrein van Nieuw Unicum. Steunpunt ook Zandvoort organiseert deze dag... en nodigt iedereen van harte uit om mee te doen of te komen kijken. Uh, in ieder geval, voor de race kunt u zich nog opgeven bij de balie van Pluspunt... Vlemingstraat nummertje 55, telefonisch bereikbaar op 574-0330. 574, -0330, 574 -0330. En ook op de dag zelf is het nog mogelijk om aan te melden. Gaan we naar de 29e, uh, of de 28e, dan is er nog een kinderdisco... En, uh, ...van 5 tot 12-jarigen. En dat vindt allemaal plaats op Pluspunt, die 28e september. En het begint om 7 uur en het duurt tot 9 uur s avonds. En voor de grote mensen is er natuurlijk op 29 september ook weer feest. En wel het traditionele Oktoberfest. Ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren. Met daarnaast alles wat men met van een Oktoberfest mag verwachten: bier, braadwoest en pretzel En niet in de laatste plaats: dierendoel en dat lederhozen. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af op het muziekfestival op het Raadhuisplein. Het begint allemaal die 29 september om 8 uur s avonds. Je hoeft niet verkleed te komen, maar het verhoogt de feestvreugde natuurlijk wel. Aanstaande, dus volgende, aanstaande zaterdag op 29 september vanaf 8 uur... alles in de teken van het Oktoberfest. Dan gaan we naar 30 september, want dan gaan we weer terug naar het circuit Zandvoort. Want dan is het de Vredestein Supercar Sunday op 30 september. Bij de Vredestein Supercar Sunday op 30 september... zullen de meest bijzondere exemplaren supercars aanwezig zijn op het circuit... De meeste supercars die te bewonderen zijn op de speciale show paddock... komen ook in actie op het circuit. Geniet van de brullende motoren tijdens de speciale hotlab-sessies. Dat allemaal op 30 september op het circuit Zandvoort... tijdens de Vredestijn Supercar Sunday. Dan op die 30 september is ook van half elf morgens tot half zes... het traditionele Shanti en Zeeliedren Festival in het centrum van Zandvoort. Op vijf locaties, vier in het centrum, één op het strand...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 kunt u uiteraard terugvinden op de website www.shantyaanzee.nl. Www en ook op 30 september van 12 tot 4 uur is er een open asieldag. Op deze dag is er van alles te beleven... en zijn diverse demos, rondleidingen en een workshop van de dierenarts. Onze asielhonden lopen op de catwalk... en er is een meet and greet op een losloopveld. De kinderen kunnen een speurtocht doen of als dier geschminkt worden. Dat is een geweldig goed initiatief van het Dierentehuis Kennemerland. Op die 30ste september, het begint om 12 uur tot 4 uur. En de, voor diegene die het niet weet... het Dierentehuis Kennemerland, dat is Keesomstraat 5, al hier. Dat was hem, de evenementagenda. De komende dagen weer voldoende te doen. En dit is een plaatje uit de hitparades van dit moment. Hier is uh, Zolo. No. Dat was hem, de ziel van Clean Bennett in Solo. We gaan weer naar Duimpjesveld. Joop van Eerst voor de laatste paar minuten... van de eerste helft van de wedstrijd van vandaag. Nou, Rob, dat lijkt wel rijk of lang, want we spelen pas in de 37e minuut. Oké, okay, oké, okay. zij is ietsje later oh, begonnen. Uh, uh, ja. ja, ja, ja. En het zal nog wel wat bijgetrokken worden ook, denk ik. Maar <lacht> uh, ja, uh, dat probeert met alle macht om uh, dit Monikendam te verslaan. Maar dit Monikendam is echt heel erg sterk. Zandvoort uh, we we, heeft één hele grote kans gehad. Een vrije schop, een meter of twintig van het doel. En het leek alsof naar zijn berg die ging nemen, maar het was ineens Robin Castine die, die bal nam en die bal die spatte op de paal uiteen en niet meer het doel in, maar het veld in. Helaas. Aan de andere kant dus bleek het ook wel dat het uh, een, uh, een hele goed schakelende proef is, Monikendam. want soms mocht een uh, corner nemen, die werd afgewimpeld door de verdediging van Monterdam. En in no time, echt binnen 10 seconden waren ze aan de andere kant en dan moest uh, Daan Kerkman echt nog uh, alles, uh, alles te zetten om die bal tegen te houden. Dat is uiteindelijk gelukt. Maar goed, het is dus nog lang niet te kijken hier eh, bij, bij deze wedstrijd. Dan had ik dan eh, echt een hele goede ploeg. En Zandvoort krijgt echt al echt ontzienend vermoeite om dit te kunnen winnen. Oké okay, Joop, we komen straks weer bij je terug. Laten we inderdaad hopen dat uh, Zandvoort uh, toch nog gaat scoren vandaag. Ondertussen gaan wij uh, luisteren naar de radio. De Tolliders. Je op uh, CFM, de radio van de Dolly Dodgers. We gaan weer naar uh, Duitjesveld, Joop, hoe is het daar? 41e minuut, uh, Rob. En uh, ja, het, het, het is eigenlijk nog steeds hetzelfde, hetzelfde beeld. Zandvoort probeerde met alle macht <coughs> om op gelijke hoogte te komen. En uh, eigenlijk is het voor dan vrij simpel om dat tegen te houden. En voetbalmen men hoofdzakelijk op de helft van de Zandvoort. En dat zijn we vorig jaar natuurlijk niet gewend. Maar ja, hoger, het was is... hoger. Ja, het is maar één klas hoog, maar het scheelt toch een beetje. En de verwachting was dat de Zandvoort uh, tussen aanhalingstekens makkelijk zou, uh, zou doorstromen naar die eerste klasse, Maar dat is nog lang niet gedaan, gezien deze wedstrijd. Want <laughs> nu laat bijvoorbeeld een Olivier Rifa zich heel simpel van de bal opzetten en heeft uh, uh, uh, ja, oké, okay, daar, daar gaat naar zijn casim, naar, eh, uh, uh, de, hoe heet die, er, er, komt, er komt niet op zijn naam komen, Witwater. Witwater, uh, die uh, wil te veel pingelen en die raakt die bal kwijt, die gaat over de zijlijn en uh, de mannetje dan kan gooien. Ondertussen weer onderschept door Zandvoort, door, even kijken, Olivier Rifai uiteraard, want dat is de laatste man. En die doet het heel erg goed. En uh, keeper uh, Daan Kerkman, die mag die bal gaan uitnemen vlak de 5 meter lang. En dat gaat hij dus nu ook dan doen naar uh, Rifai. Rifai, die uh, kan beters maken, dat doet hij dan ook. En dan komt die bal naar uh, Berg. Berg wordt opzij gezet door een ontzettend sterke, stevige verdediger, de nummer drie. En dat is ook uh, nog de aanvoerder volgens mij van uh, in De uh, luik van Re is echt een berg behoorlijk bezuizen. de weer heen en komt die bal ver weg naar het water. water die kan niet onder controle krijgen. De bal gaat over de verdediging snelling En daar zie je bij, die moet echt sprinten. En dan gaat de lang, de aanvaller gaat langs. Daar Daan Kerkman moet echt een poging die bal uit de boel gaan rossen. En dat heeft hij dan ook gedaan. Nu gaat de VNB van Rotterdam over de zijlijn En zo zijn we in één keer de, de verbinding met uh, Duisveld uh, kwijt. Nou ja, straks meer van Joveners, de wedstrijd uh, S-Zalvoort tegen Monnekerdam. En hier is Toons de Lager. En ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt, dat je geen eten krijgt? Ja, we gaan weer naar het Ben ik er weer? Want ik weet niet wat Ja, je, je bent er weer. Ja, hij was even weg, de, de lijn. Oké. Okay. Nou ja, dat was in ieder geval een, een schitterend schot vanaf de 16-meter-lijn van Nijzerberg. En die werd uitstekend, maar dan ook meer dan uitstekend verdedigd door de keeper van uh, Maneke Dam. En dit is Daan Schilder. Uh, die had reflex. en die bal niet een stuk doel uit. En het is nu weer in de aanval. Van helemaal vanaf het eigen veld naar Rifai. Uh, Rifai op het middenveld nu paas naar, dit is een slechte paas naar Koen Michielsen. Die verliest hem ook die bal en dan gaat het Manipedan weer. Manipedan vernieuwd vanaf de vrienden van de rechterkant van het veld. Het gaat voor bij, even kijken wie is dat, uh, Dani niet Een nieuwe speler. En daar is het 2-0. Nee, is die drie. werd gefloten, er is gefloten. De beheersers zijn geprezen, want die bal ging wel het doel, maar was gefloten en Sanford gaat het spel weer opnemen. Van de burg naar, uh, even kijken, uh, Witwater. Witwater raakt die bal kwijt. Het uh, valt uh, Daar uh, 16 meter gebied. En daar is het de Jurje Mans die bal weggerossen. En, eh, uh, Berg. Kan er niet bij komen. Berg die werkt natuurlijk. En dat is eigenlijk uh, een voorbeeld voor iedereen. Kei en keihard. En daar een overtreding van Zandvoort op de nummer 11 van Monnekkerdam. En dat is dan de, even kijken, Donnie brengt een jongen uh, van, van uh, 25 jaar, die uh, het grijs stop krijgt, en zo een beetje op de helft van Zandvoort. Op de helft van de helft van Zandvoort, ja, het kwart is eigenlijk. Van via, uh, even kijken, Barry de Wolf. Barry de Wolf naar, ja uh, Persijn. Daar gaat Zandvoort, die past daar mis en daar is het, uh, de, re de rechter vleugel aanvallen. Man, die kan het boven krijgen en dan kopen. Oh, wat weer een katastrofale reflex van, van uh, wat, wat zeg ik koper uh, Kerkman. Die uh, echt een 2-0 tegenhoudt. En dit is het einde van de eerste helft. Er wordt geen tijd bijgetrokken. Sanford staat achter met de En ik moet uh, hopen dat uh, dat anders in de tweede helft gaat. Maar wie weet. Dankjewel, maar... Joop. Voor de, voor de eerste helft. En uh, ja. inderdaad, werk aan de winkel voor SS Alford. Zometeen in het uh, tweede gedeelte van de wedstrijd. Right I'm losing my Kitchen floors are wet, and taps are still running. Dishes are broken. How did we get? Dat is juist van Joop van es. SV Sanford heeft het best zwaar vandaag thuis tegen Monnikendam. Op dit moment tijdens de rust staat het 0-1. Dus een achterstand voor SV Sanford. je toch even een klasse hoger. En dat is meteen direct merkbaar op het veld. Jij hebt nog een bericht zo vlak voor Vieren. Ja, want we krijgen natuurlijk begin oktober... en wel op 6 oktober hebben we weer Korendag. ja. En Korendag komt dit jaar geheel in het teken van de disco. Daar zijn we blij mee. Daar zijn we blij mee. Korendag Zandvoort wordt namelijk zaterdag 6 oktober... voor de twaalfde keer georganiseerd. En zoals altijd heeft het de organiserende Zandvoortscore... de beachpopzingers een thema bedacht. Dit jaar is dat disco. Disco was dé muziek van de jaren 70 en begin jaren 80. Disco is een mix van soul en funk... En de bedoeling van disco was om mensen uit hun dak te laten gaan... ze te laten relaxen door te dansen... en ze even nergens aan hoeven te denken en zich vrij voelen... en natuurlijk om plezier te maken. Dat kunt u dus op 6 oktober ook in de Protestantse Kerk. De deelnemende koren zullen hun de optreden deels afstemmen op het thema... maar het is ze ook toegestaan om nummers van hun eigen repertoire ten gehore te brengen. Korendag Zandvoort vindt plaats in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein... De kerk zal omgetoverd worden tot een geweldige discotempel... geheel in de stijl van dit thema. De opening is s morgens om half elf en het eerste koor begint om kwart voor elf. Het laatste optreden met de grote finale begint om kwart over negen s'avonds... en kijk voor, alvast voor meer informatie op www.zingenaanzee.nl www Korendag Goes Disco. Kijk, dat is leuk. En hou van 6 oktober dus. Schrijf hem alvast in je agenda deze datum. En over disco gesproken? Nou, cool in de king nu. En uh, let's go dancing. Met de Stolse Kerk, met alleen maar disco en om vast een beetje in de stemming te komen, draaiden we deze van cool in the game en let's go dancing. En we hebben er nog eentje zo vlak voor vier uur. Hier is Janet Jackson.